9 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. De PVV is een website begonnen waarop mensen kunnen protesteren tegen Europese politici en ambtenaren die te veel zouden verdienen. Op de website stopt de zakkenvullers.nl haalde de partij uit naar bureaucraten die zich zouden verrijken. Via de site kunnen mensen protesteren tegen het inkomen van Europese functionarissen. De PVV geeft een aantal voorbeelden van Europese commissarissen en ambtenaren die volgens de partij te veel verdienen. Bezoekers kunnen op een knop klikken waarmee ze aangeven dat ze het met het standpunt van de partij eens zijn. Resultaten worden vlak voor de Europese top van oktober aangeboden aan premier Rutte. PvdA-voorzitter Spekman haalt in het AD hard uit naar SP-leider Roemer. Volgens Spekman vertelt Roemer onder meer halve waarheden over de pensioenleeftijd... die de SP op 65 wil houden. Spekman zegt dat je Nederland op die manier over de kling jaagt... zodat je later misschien pas op je 85ste met pensioen mag. De PvdA-voorzitter vindt dat de SP-leider op sociaal vlak wel deugt... maar dat zijn partij niet de besef heeft dat je eerst geld moet verdienen... om armoedebestrijding en een goede gezondheidszorg te betalen. De regering van Curaçao is nu definitief gevallen. Premier Schotten is zijn meerderheid kwijt... nu een dissidentlid van zijn eigen partij heeft besloten zijn zetel te houden. Dat betekent dat Schotten hem niet kan vervangen door een medestander. Schotten zal waarschijnlijk vanochtend naar de gouverneur gaan... om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Aanleiding voor de regeringscrisis op Curaçao... is de aanhoudende stroom incidenten rond de integriteit van de ministersploeg. Bij overstromingen op het Molukse eiland Ambon zijn volgens Indonesische media elf doden gevallen. Een aantal mensen wordt nog vermist. Een hevige regenval van de afgelopen dagen veroorzaakte modderlawines. Honderden huizen zijn ondergelopen en duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Op sommige wegen staat wel een meter water. Doordat veel wegen zijn afgesloten verloopt de hulpverlening moeizaam. Nog ook voor de komende dagen is op Ambon veel regen voorspeld. Het weer. Vanochtend enkele buien. Vanmiddag worden de buien steviger en is er kans op onweer. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. AMB verkeersinformatie. Er staan op dit moment twee files. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen de Afrit Capelle en de Afrit Schravenpolder twee kilometer door een aanrijding, maar de weg is daar wel weer vrij. En de A59 Os richting Zonzeel. Daar staat voor knooppunt hooipolder drie kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen, het is vrijdag 3 augustus. De verkiezingscampagne die is begonnen, begonnen met een aanval op links. De Partij van de Arbeid vindt het namelijk een groot gevaar... als Emiel Roemer aan de macht komt. Daar praten we zo over. Noord-Korea heeft voedselhulp nodig. Zo ook de kijkcijfers hebben we massaal naar Ranomi gekeken. Maar eerst de val van de regering op Curaçao. Want vannacht is die regering op Curaçao gevallen. Premier Schotten kan niet meer rekenen op de steun van de meerderheid van de Staten. En heeft het ontslag van zijn kabinet ingediend. Correspondent Dick Draaien. Dick, uh, vorige week dachten we ook al dat de regering zou vallen. We hebben al dergelijke gesprekken zelfs uh, gevoerd. Maar nu zijn ze echt definitief plat. Ja, het is nu wel echt of premier Schotten zou zich opnieuw moeten bedenken op weg naar de gouverneur, waar hij over een paar uur zijn ontslag van zijn kabinet gaat indienen, maar dat is niet echt aannemelijk. Daarvoor is er gewoon te veel van vannacht gebeurd. Schotten heeft ruim vier dagen de tijd genomen om zijn kabinet te lijmen. Het is hem gewoon niet gelukt. Hij heeft vanochtend ook de journalisten te woord gestaan. Wat heeft Schotten gezegd? Ja, hij heeft uh, bij de partijraad was dat. Hij heeft overlegd met zijn partij. De dissident die de steun introk op zijn kabinet, uh, de heer uh, Dien Rozier, die wil een zakenkabinet. Nou, en Schotten en zijn partij, uh, de, zij zijn het niet met hem eens. De premier die was zichtbaar geëmotioneerd en noemde zijn vriend daarna zelfs verrader. Uh, en nu hij de steun van, deze, van dit parlementslid en een ander parlementslid dat vorige week zijn steun uh, opzegde, ja, zit er voor uh, Schotten niets anders op dan zich erbij neer te leggen en dat deelde hij mede. Ja, en hoe heeft dat nou uiteindelijk zover kunnen komen? Ja, Curaçao zit in uh, zwaar financieel weer. Hè. Het eiland staat onder curatelen. De regering is met uh, handen en voeten gebonden door verplichte bezuinigingen vanuit de Rijksministerraad, vanuit Den Haag dus. En die curatelenstelling is ook nog eens uh, uh, door Nederland ingesteld. En dan komen er ook anti-Nederlandse sentimenten hier op Curaçao om de hoek kijken. Rozier vindt de houding van zijn coalitiegenoten, met name van Helmin Wiels van Pueblo Soberano, uh, richting Nederland niet netjes en niet bijdragen aan een oplossing voor het probleem van uh, onze financiën hier. Hij wil gewoon door met een partij. Uh, uh, hij wil gewoon niet door met een partij die hem voortdurend daarin schoffeert. En uh, ja, vannacht was de maat vol. Ja, maar ja, hoe dan verder? Nieuwe verkiezingen? Ja, de gouverneur die zal morgen in overleg met alle partijen in het parlement, net zoals de koningin dat in Nederland doet, bekijken of er mogelijkheden zijn om zonder verkiezingen een ander kabinet samen te stellen. Maar Dien Rozier die heeft vanavond, toen hij de partijraad uitkwam, al aangegeven dat het volk zich nu moet uitspreken over de ontstaande situatie. Het volk heeft namelijk in de ogen van Dien Rozier geen vertrouwen meer in de politici die nu aan het roer staan. Dus Curaçao gaat zich ja, waarschijnlijk opmaken voor nieuwe verkiezingen wel dik, dik Draaier was dat vanaf Curaçao. Na Renste, Marianne Vos heeft ook Ranomi Jojo op de Olympische Spelen een gouden medaille veroverd. Ik denk dat ik u nieuws vertel. Ze was gisteravond de snelste op de 100 meter vrije slag. Paul Hekjes in de studio, de kijkcijferspecialist bij de NOS. Paul, met z'n hoeveel hebben we dat gisteren bekeken? Heel veel. 3,7 miljoen kijkers hebben Ranomi goud zien winnen. Dus dat... Uh... Ontzettend veel. Ja, is dat meer trouwens dan Marianne Vos? Ja, dat is meer dan, uh, dan Marianne Vos. Uh, Zo'n 2,3 miljoen mensen zagen Marianne Vos destijds over de finish gaan hè, afgelopen zondag. Dus nu 3,7 miljoen kijkers is uh, uiteraard meer. Het is uh, sowieso de meest bekeken uh, sportuitzending uh, van deze Olympische Spelen tot nu toe. Dus, het is uh, het gewoon de best bekeken uitzending te, uh, van de, de Spelen? Van, van, of, van, de, van de Spelen, ja. ja uh, officieel, het is altijd een beetje raar, maar er zijn allemaal regels met de betrekking tot de kijkcijfers. Officieel moet een uitzending 10 minuten duren voordat je echt mag zeggen dat die hoogst, uh, uh, yeah. de, uh, de, uh, de meest bekeken is. Dat zijn ja, ja, ja, deze uitzending duurde negen minuten, maar dit is zoiets bijzonders. Ik, ik vind dit is gewoon de meest bekeken uitzending. 3,7 miljoen kijkers, dus dat is prachtig. Ja. Het duurde precies negen minuten. Het, het duurde negen minuten, ja. Dus daar er worden allemaal lijstjes gemaakt... en je kan een geautomatiseerde lijst zien op de website van Kijkonderzoek. En daar staat hij dat nu dus ook niet op, helaas. Maar uh, omdat die net negen minuten duurde. En uh, er staat een uitzending van London Live. Uh, de, de, de intro daarvoor staat het wel op. Dat duurde net wat langer. En uh, nou, het wordt allemaal opgedeeld. En die zie je er wel staan. Uh, want je ziet ook al, nu dat de hele avond dat er meer Mensen gaan inschakelen omdat mensen natuurlijk zitten te wachten op die, uh, die mooie afstand. En, ja, uh, maar dat, dat... Dat, dat zie je echt. Je ziet ja, je misschien vanaf kwart over negen. Je ziet wel, is... 9, je half tien. Ziet wel dat, uh, dat de kijkdichtheid nog hoger ligt dan, dan, dan andere avonden. Ja, ja. ja, en goed, op het hoogtepunt is dus, uh, 3,6 miljoen mensen die er naar ja. hebben uh, gekeken. En uh, dat gaat ten koste van andere programma's. Want verder kijkt niemand ergens anders naar. Nou, er kijken ook nog wel mensen naar andere programma's hoor. Maar, uh, maar, maar het grootste deel zit gewoon hier naartoe te kijken, maar hierna, hierna te kijken waar ongeveer. Ongeveer 60% van de kijkers keek in ieder geval naar de, naar, de, naar de finale van het zwemmen. Maar uh, inderdaad, is er zitten altijd nog mensen naar andere programma's te kijken. Dus ja. dat, uh... Goed, dit is het zwemmen. En natuurlijk, iedereen had het erover in, uh, in Nederland. De gouden medaille. De spanning wordt dan op zo'n dag ook natuurlijk uh, opgebouwd. Dus uh, je moet wel uh, heel doof zijn. Wil je dit niet horen en niet naar kunnen kijken. Maar hoe zit het met de andere sporten? Nou, het is misschien wel leuk om te weten. Uh, Smiddags wordt er ook al aardig gekeken. Want uh, toen hebben we natuurlijk twee bronzen medailles binnengehaald. Voor het, uh, uh, de dames acht, het roeien, judoka. Er staat er ook geregeld meer dan een miljoen mensen uh, voor de buis. Dus uh, ja, er zijn veel mensen toch gewoon nog aan het werk. Dus die kijken dan toch of thuis of ergens anders nog, uh, nog televisie naar, naar, de, naar de andere sporten en wedstrijden. En ook op internet, je ziet vooral op internet dat het smiddags heel erg goed gaat... Gisteren hadden we zo'n 720.000 unieke bezoekers... alleen al voor de, NOS, uh, subsa voor de Olympische Spelen-subsite. Alleen voor dat onderdeel van de site. We hadden bijna voor heel NOS.nl een record. Gisterenmiddag bijna een miljoen, uh, miljoen bezoekers. Nou, dat wordt allemaal gegenereerd door die Olympische Spelen natuurlijk. En als je kijkt... Uh, naar de pieken gedurende de dag, dan zitten vooral heel veel mensen smiddags op de website, omdat die waarschijnlijk nog niet televisie kunnen kijken. En die kijken naar de livestreams oh, de dat site. is het. Dus stel dat Ranomi smiddags de finale had moeten zoeken, dan was het geëxplodeerd op dan internet. Dan was het op onze website was het inderdaad geëxplodeerd. Haakje, ja, ja exact... s'avonds zie je vaker dat mensen toch, ja, toch liever na naar televisie kijken, maar overdag is internet natuurlijk zeker voor het volgen van livestreams uh, prachtig. En ja, je ziet gewoon hele hoge pieken. En uh, ja, mensen hebben veel naar judo gekeken, naar het roeien, naar andere sporten online. Dat gaat uh, heel erg goed. En dat zijn dat vooral de sporten waar de Nederlanders aan meedoen? Over het algemeen wel, ja. ja dat zijn wel de, de, de sporten waar, de, waar, waar, de, ook waar we medaillekansen hebben... waar de Nederlanders aan meedoen, zijn vaak wel de meest bekeken sporten. Ja. en Kijken ke we dan ook naar bijvoorbeeld de voorrondes? Want de, de, de hockeyers bijvoorbeeld zitten Ja, daar in de wordt de ook veel naar gekeken, absoluut. ja En ook, uh, ook naar, naar het surfen online. Dus wat dat betreft, waar, waar Nederlanders aan meedoen... zie je gewoon dat mensen echt op inschakelen... en dat er echt veel naar wordt gekeken. Daarom heeft goud en 3,7 miljoen mensen hebben het via de televisie gevolgd. En ook natuurlijk nog honderdduizenden via de radio. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Paul, dankjewel voor dit moment. De Olympische Spelen. Ja, ze worden de Olympische Spelen genoemd. Maar sommigen noemen ze ook de Social Olympics of de Digitale Spelen. Sommigen hebben het over de Twitter Games. Want dat is toch wel het grote verschil met vier jaar geleden. Twitter en Facebook die waren nog maar net begonnen in 2008. Maar nu spelen ze een belangrijke rol. De hockeywedstrijd van de Nederlandse dames Die is zojuist afgelopen. Wat meteen opvalt, het fluitsignaal is nog niet gegaan en mensen grijpen meteen naar een telefoon en gaan berichtjes sturen. Dat kan een foto's zijn of tweets. En dat is natuurlijk een. Enorm verschil met vier jaar geleden. Sociale media zoals Twitter en Facebook die stonden toen nog maar in de kinderschoenen. Smartphones nog maar net uitgevonden. Vier jaar later is dat allemaal anders. En dat heeft een enorme impact op de infrastructuur van Londen. Die is enorm geweest. We hadden ook wel verwacht: elke keer met de Olympische Spelen zie je een enorme sprong voorwaarts. in termen van de bandbreedte die benodigd is. Dus als je het vergelijkt met Beijing, dan hebben we zeven keer meer capaciteit nodig. Dat hebben we voorspeld. Dan, uh, dan dat we in Beijing nodig hadden. En dat komt door alle smartphones, dat komt door alle tablets en dat komt door social media. Roel Lauhoff werkt voor het Britse telecombedrijf BT. En hij kreeg de reuzenklus de digitale infrastructuur van Londen klaar te maken voor de Spelen. Nou, het was niet zozeer moeilijk als dat het feit dat je er ruim van tevoren mee moet beginnen. Dus wij zijn hier vier jaar geleden al mee begonnen. Toen dit hele park er nog niet, uh, niet was, dat stadium stond er ook nog niet eens. Toen alles begon afgebroken te, te worden, toen zijn wij al begonnen met plannen. En voordat alles gebouwd werd, hebben we al core-infrastructuur onder de grond aangelegd en vervolgens in alle stadia aangelegd. Om een voorbeeld te geven, wat verzendt Londen elke dag in gigabytes aan informatie? Hebben we daar inschatting over? Ik kan je alleen dit vertellen, want het zijn verschillende momenten die we ook hebben. Wij meten het per seconde. Op dit moment gaat het 6 gigabyte per seconde. On average gaat er doorheen. En dat is enorm, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En die zit inmiddels op de mall in de laatste 100 meter. En Alexander Vinokourov vindt hier de Olympische titel. Alexander Vinokourov. Al is BT dan goed voorbereid, bij de mobiele providers ging het afgelopen zaterdag mis bij de wielerwegwedstrijd voor de mannen. Toeschouwers die massale mobiele telefoon gebruikten ontregelden de wedstrijd. Nou, wat, er, wat er eigenlijk aan de hand was, uh, elke wielrenfiets is uitgericht met een kleine GPS. Die GPS ontvangt signalen van de satelliet. Die data wordt verstuurd naar een centrale punt. Met simkaarten inderdaad uh, ook. En op een specifiek uh, punt, Box Hill, daar waren zoveel toeschouwers, die ook allemaal aan het bellen en het tweeten waren, dat daarvan de infrastructuur geblokt werd en die informatie niet meer overgestuurd uh, kon worden. De revolutie van de sociale media hebben niet alleen gevolgen voor de infrastructuur... maar ook voor de sporters zelf. De oud-zwemmer Johan Kenkuijs geeft speciale lezingen voor Olympiërs... hoe om te gaan met Facebook of Twitter. Uh, Johan Kenkuijs, hoe vaak tweette jij toen jij meedeed met de Olympische Spelen? Dat was in, in 2000 voor de eerste keer, toen bestond Twitter nog niet. Maar we hadden eigenlijk net mobiele telefoons, en, maar dat was ook heel kostbaar. Nee, in 2000, zelfs in 2004, als je toen naar de Olympische Spelen ging... Op het moment dat je het vliegtuig instapte, dan was dat ook een beetje het einde van het contact met de, met de, met de echte wereld, met de buitenwereld. En kwam je in een soort automatische focus terecht, waar je toch als sport er wel een beetje in moet komen op het belangrijkste sportevenement van de wereld. En hoe is dat nu in Londen? Nou ja, kijk op zich. Het zijn natuurlijk nog steeds prachtige Olympische Spelen. Ik denk dat er voor de sporters wel een element bij is gekomen. Dat is het contact gedurende de Olympische Spelen met de buitenwereld. Sporters kunnen zelf nu kiezen of ze dat contact onderhouden, ja of nee. Natuurlijk met familie en vrienden, maar ook met volgers bijvoorbeeld op Twitter. En ik denk dat het als sporten zijnde moet je rekening houden met twee zaken. Wat stuur je de wereld in en wat wil je ontvangen van die buitenwereld. En uh, daar zitten een aantal risico's in. En daar zitten ook prachtige kansen in. Een kijkje in de keuken van de topsporten. Wat zijn de risico's? Afleiding? Is dat ook een probleem? Ik denk het wel. Kijk, uh, je moet hier de topprestatie van je leven neerzetten. En uh, uh, je moet hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. En wat mij betreft zijn, is het gebruik van Twitter en van social media... een bijzaak van een bijzaak. Dus je moet wel heel goed voor oog houden waarom je hier bent... en wat op de eerste plaats komt. En, uh, veel sporten zeggen van ja, maar ik heb heel veel volgers en die wil ik ook meenemen in mijn avontuur. En hè, soms, sommigen denken dat het ook nog wel commerciële voordelen heeft. Maar uh, ik zeg altijd zo, zonder een, een medaille of zonder uh, de droom die uitkomt heb je helemaal niks. Dus uh, ons advies is ook aan, aan de huidige generatie, eerst je topprestatie, dan de rest. Johan Kenkhuis, voormalig olympisch zwemmer, over de impact dus van sociale media. De reportage was van Arjan van der Horst. Noord-Korea vraagt de Verenigde Naties om noodhulp zo meer. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans, de weg is weer vrij? Op die A58 is de weg inderdaad weer vrij, mooi. Ik heb alleen nog een file op de A59, Os richting Zonzeel. Daar staat voor knooppunt Hoijpolder 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Bert van Sloten.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 Holland House. En dan zingt het publiek Is dit alles? En dan roepen ze heel hard Nee, natuurlijk niet. En ook wij hebben nog heel erg veel meer. Dit was Doe maar! Hij werd internationaal geroemd om zijn bemiddelingspoging in Syrië... maar toch gooit hij de handdoek in de ring. VN-gezant Annan zal zijn mandaat dat eind deze maand afloopt, niet verlengen. Dat was ook een mission impossible. Vrede in het kruidvat dat Syrië nu is. Maar Anan voelt zich ook niet gesteund door de VN-veiligheidsraad. Jan Pronk die was zelf speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Soedan. En hij snapt heel goed dat Anan ermee stopt. Dit is de enig juiste beslissing. Ik had eigenlijk al een maandje geleden gedacht dat hij het zou opgeven. Want hij kwam geleidelijk aan echt in de lucht te hangen. Ja, maar het is wel iemand die elke keer bleef doorgaan en een soort grenzeloos optimisme had. Hij is optimistisch. Het is uitstekende diplomaat. Het is iemand die altijd doorzet. Maar u moet niet vergeten... ...hij is geen persoonlijk bemiddelaar. Hij bemiddelt namens de Verenigde Naties... ...en eigenlijk bemiddelen dus de Verenigde Naties. Ja, maar dat is... maakt het die natuurlijk Verenigde wel ontzettend lastig. Ja, precies, want dat wou ik zeggen. Dat maakt het lastig, want je hebt aan de ene kant... Uh, ja, ...de wereld, en aan de andere kant heb je Rusland en China. Hij werd dus eigenlijk... Hem werd eigenlijk dus het, ...het vloerkleed onder zijn benen weggetrokken. Want als je een mandaat krijgt van de Veiligheidsraad, dan hoort die, veilig, die Veiligheidsraad uh, niet verdeeld te zijn. Dan hoort die Veiligheidsraad wanneer je bemiddelingspogingen doet en afspraken maakt, en die worden niet nagekomen door de partijen, en dat geldt zowel voor de rebellen als voor het regime, in Damaskus ook op te treden. En wanneer je dus geen backing krijgt vanuit die Veiligheidsraad, uh, dan word je verantwoordelijk. Ja, maar ja, goed, u zegt van de, de veiligheidsraad hoort niet verdeeld uh, te zijn. Maar dat is misschien ook wel meteen de kern van het probleem. Dat, dat de veiligheidsraad wel verdeeld is. Dat is ook zo. Uh, de grote verdeeldheid in Syrië zelf. Dat geldt natuurlijk met name ook weer voor uh, de opstandelingen. Die in de, uh, intern verdeeld zijn. En hoe langer een conflict doorgaat, hoe meer... Er altijd verdeling, onderling verdeeldheid optreedt uh, bij een van die beide partijen. Dat zie je altijd. Daarom moet je er snel bij zijn. En dat hoort de Veiligheidsraad op basis van de ervaringen van het verleden ook te begrijpen. Uh, de verdeeldheid in de Veiligheidsraad uh, is bekend. Maar wanneer je dergelijke opdracht geeft aan de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dan moet je weten wat je doet. Want wat, wat moet er nu gebeuren? Er ontstaat een gat over een maand. Kofinaan heeft een verstandige beslissing genomen ja. door niemand te schofferen... en door te zeggen over een maand, hou ik op, uh, hij gooit de handdruk niet zelf in de ring. Er is dus nog een maand de gelegenheid, wellicht ook in de Veiligheidsraad... Uh, of bij de beide partijen, om tot uh, zinnen te komen. Maar als dat niet gebeurt, dan is er een gat ontstaan. Ja. Gooit hij nou ook een beetje, nou laat ik het anders formuleren... Uh, voert hij nou een beetje de druk op, de politieke druk op de Veiligheidsraad... of wordt dat zo niet ervaren? zodanig ervaren, want de Veiliggetraad zal niet weten wie men nu kan bedoelen. Er is niemand anders, niemand hoger, niemand beter dan hij, omdat hij nou, natuurlijk... of je moet zeggen, uh, het moet nu een, een Rus of, of een Chinees zijn. Ja, dat is, uh, dat is een mogelijkheid. En wat mij betreft zou het een rust dienen te zijn. Een westerling kan niet. Iemand uit de regio kan niet. Omdat die regio ook onderling verdeeld is. Geen Amerikaan. Totaal onmogelijk. En een rust zou dus kunnen. Maar die rust zal niet namens Rusland moeten onderhandelen. Maar namens de Verenigde Naties. En er is niet iemand die zich in eerste instantie zomaar voordoet. En als er niemand gevonden wordt. En als er geen vervolg wordt gegeven aan een diplomatieke overleg. Dan ontstaat er, zoals ik zei, een gat waar landen inspringen. En het wat? is dus mogelijk dat het conflict wordt geïnternationaliseerd. Wat, wat bedoelt u daarmee als landen er inspringen? Dat landen ook echt zich daadwerkelijk ermee gaan bemoeien? Ja, exact, eenzijdig, omdat men zich niet meer uh... Uh, ...voelt ge zogenaamd gehandicapt uh, door het feit dat er één namens allen uh, optreedt. Dat kan Iran zijn, uh, dat kan Turkije zijn, dat kan ook bijvoorbeeld uh, een westelijk land zijn zoals de Verenigde Staten. En dat is buitengewoon riskant, want je weet niet uh, wat uh, andere landen dan in antwoord uh, daarop zullen doen. Jan Pronk was dat. Zware regenval, hevige overstromingen in Noord-Korea... vielen de afgelopen dagen ruim 100 doden. En honderdduizenden mensen die raakten hun huis kwijt. En vanochtend werd bekend dat Noord-Korea noodhulp heeft aangevraagd... bij de Verenigde Naties. Gaan we over praten met onze correspondent Karen Ishuis. Karen, eh, waarom heeft eh, Noord-Korea die noodhulp nodig? Wat willen ze eigenlijk van de VN? Ja, Noord-Korea kan eigenlijk alle hulp van de wereld gebruiken op het moment... Want door die overstromingen is ontzettend veel landbouwgrond verloren gegaan. En ja, voedselvoorziening is toch op zijn zachte zeg al niet zo heel goed in Noord-Korea. Dus um, ja, er zijn 24 miljoen inwoners zo'n beetje. En om grote honger te voorkomen um, is alle hulp nodig. Plus medicijnen, um, stilstaande water van die overstromingen, die veroorzaken allerlei ziektes. Dus die zijn ook welkom. Zijn ze nou zelf met dat nieuws naar buiten gekomen van dat aantal doden? De staatsmedia hebben inderdaad het aantal doden gemeld, 119. Um, maar ja, de laatste maanden merk je wel dat er meer en meer nieuws uit het land naar buiten komt. Denk maar eens aan het nieuws over die echtgenoten van de nieuwe ja. leider, Kim Jong-un. Ja, dus het lijkt er inderdaad wel op, daar heb je een goed punt, dat, het, um, dat er meer nieuws naar buiten komt. En misschien is daar wel een hele praktische reden um, voor. Omdat EP, een heel groot persbureau, zojuist een kantoor in Pyongyang heeft geopend. Maar ja, dat zal ook niet voor niks zijn. Nee, nou ja, ze zitten echt uh, inderdaad in het kantoor van de staatsmedia. Ze zijn zojuist, uh, mochten ze dat land in. Dus dat zou wel eens een reden kunnen zijn uh, waarom er steeds meer nieuws uh, naar buiten komt. Noord-Korea en... heeft dat dus uh, nodig. Hebben ze trouwens uh, wel vaker noodhulp uh, gevraagd aan de Verenigde Naties? Of is dat ook uniek? Nee, zeker niet uniek. Um, er zijn ook vorig jaar juli grote overstromingen geweest. Toen is er ook om hulp gevraagd en in 2007 was dat het geval... Ja, en in de jaren negentig waren dit soort overstromingen en ondergangsnoden al helemaal geen uitzondering. Um, maar ja, het is wel altijd zo met die noodhulp dat het hoor wat, wat is. Um, begin het jaar, misschien kan je dat nog wel herinneren, is er een, is er een uh, hulp stopgezet. Omdat uh, Noord-Korea toch doorging met het wapenprogramma, het ontwikkelen van kernwapens. Toen hebben ze een lange afstandsraket de lucht ingeschoten, en dan waren westerse landen niet over te spreken. En uh, toen is alle hulp dus stopgezet. Dus, dus afwachten wat, uh, wat de VN nu gaat doen. Goed, het verzoek ligt er in ieder geval. Dankjewel, Karin Eshuis. Na het voetbal om vier minuten voor half tien. Vitesse, dat verloor gisteravond in de derde voorronde van de Europa League... van de ploeg van Guus Hiddink. De coach heeft tegenwoordig Ansi onder zijn hoede. En zijn ploeg won dus met 2-0. Richard van der Maden, die sprak na de wedstrijd met de coach. Guus Hiddink tactiek geslaagd, Vitesse laten uitrazen en in de tweede helft uh, toeslaan? Nou, uh, was dat maar zo makkelijk te verklaren? Maar dat is niet echt zo, omdat ik Vitesse echt een klas beter vond, de eerste helft... Het typische, ja, waar we al van jongs af aan op trainen met die jongens, dat zie je in Nederland, dat zie je hier terug. En dat was, ja, was zeer goed. Inschuiven, laatste verdediger, een man uitspelen, weer een man in het middenveld uitspelen. Dat doen ze goed en dat, dat weten we, dat, dat, dat, dat ons dat te wachten staat. We hebben daar nog geen antwoord op, dus het is geen geslaagde tactiek om te zeggen, nou we laten ze uitrazen en dan slaan we toe. Want ze hadden ook, om het beeld reëel te houden, had Vitesse in de eerste half ook, ook een goal kunnen maken. Ja, je noemt Eto'o de grote publiekslieveling. Grote verdette hier uh, misschien wel van FC Ansi. Briljante steekbal. Is dat dan toch weer ineens, die klasse van hem? Ja, dat weet je. Hij, kan, uh, hij, kan, hij, hij neemt het risico. En hij kan heel dicht in het, in het tegenstander lopen met die ballen... om opeens om, om weg te zijn. En dat doet hij. Dat gaat, dat gaat fout. Maar als het dan goed gaat, dan komt hij op gelijk in kansrijke positie. En hij ziet natuurlijk anderen heel snel in, in de positie lopen, ja. Je zei vooraf uh, FC Ansi, Vitesse, leuk. Daar gaat het om extra element, Guus Hiddink, Fred Rutte. Verslaat nu dan toch uh, de oude man tussen aanhalingstekens zijn uh, voormalige pupil? Nou, ik zie, ik zie dat niet zo. Als ik zie hoe zij spelen nogmaals, dan, dan is dit een ploeg. En er moet volgende week nog ook van onze kant enorm gestreden worden om, om het uh, hoe dat, op zijn Hollands over de bühne te halen. Um... Dat mag eigenlijk niet meer fout gaan, toch? Nee, maar ja, je weet nooit hoe, zij, hoe ze makkelijk thuis ook spelen. Dus dat, dat is nog niet eens zo, zo gelopen, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is ook dat ze voor de competitie een, een hele mooie ploeg hebben dadelijk. Als Vitesse dus, ja, dit kan omzetten in, in, in effect, dan, dan is dat een mooie ploeg om te zien. En jij, hoe lang blijf je nog hier in... Uh... Moskou vooral, of moet ik zeggen Dagestan? Nee, vooral in, in Moskou en zo af en toe gaan we daar, de wedstrijden daar spelen. Nou, als ik het gevoel heb, dat, ik, dat gevoel komt steeds dichterbij... dat de zaak nu gaat draaien qua organisatie, dat het iedereen goed kan werken... dan kan het zo zijn dat ik, uh, dat ik een stapje terug doe. En of ik dan weg ben, weet ik niet. Ik, ik, ik heb met de president wel afgesproken dat, ik, dat we er altijd kunnen bespreken gezien mijn leeftijd. Uh, maar dan wil ik het wel goed achterlaten of deels nog begeleiden dan. Dat is toch vaak ook jouw methode geweest, hè? Ergens iets neerzetten, een basis, een fundament leggen... en dan, als het uh, loopt, ja, dan ja, geruisloze afscheid nemen. Je moet op een gegeven moment ook wegwezen als er ergens de zaak gaat lopen... of succes heeft gehad uh, ergens een paar jaar. Dan moet je, dan moet je oppassen dat je niet, uh, niet op je succes gaat drijven... maar dan moet je proberen weer nieuw, iets nieuws te zoeken. Maar, kijk, ik ben niet de jongste meer... dus dat nieuwe zoeken zal niet zo veelvuldig meer voorkomen. Hierna is het voorbij, het voetbal? Ja, dat... dat, ik, dat ik heb ooit gezegd, maar dat zal door de spanning geweest zijn misschien... dat ik in Spanje... Ik heb in Spanje gewerkt een aantal jaren. Ik zei, als ik dit gedaan heb, dan is het voorlopig genoeg. Nou, dat is in, in mid-jaren negentig geweest. Dat is al een poosje geleden. Maar het, zolang het voetbal mij nog energie geeft... en ik niet een oude zure man word richting jonge jongens... ja, dan wil ik nog wel even hier een her en der bijspringen. Dat zei Guus denk. Ik. Hij was in gesprek met onze verslaggever Richard van der Baaden. Radio 1. Het NOS Journaal. PVV opent site voor klachten over Europese salarissen... en PvdA-voorzitter Spekman haalt uit naar Roemer. Het is half tien, ik ben Mark Visser, goedemorgen. De PVV heeft een website geopend waarop mensen kunnen protesteren... tegen het salaris van Europese commissarissen en ambtenaren. Op de site Europesezakkenvullers.nl schrijft de PVV over eurocraten... die op een schandalige manier hun zakken lopen te vullen. Je kunt op een knop klikken en zou aangeven dat je het met de PVV eens bent. De resultaten worden vlak voor de Europese top in oktober aangeboden aan premier Rutte. PvdA-voorzitter Spekman haalt in het AD hard uit naar de SP. Spekman zegt dat SP-leider Roemer geen eerlijk verhaal heeft. Bijvoorbeeld over de pensioenleeftijd. Volgens de SP kan die op 65 blijven, maar volgens Spekman jaagt je Nederland daarmee uiteindelijk over de kling. En noemt het bovendien een risico als Roemer premier zou worden... omdat de SP-leider de kiezers een rad voor de ogen draait en de economie in de ellende stort... De SP staat op dit moment bovenaan in de peilingen. De regering van Curaçao is nu definitief gevallen. Premier Schotten is zijn meerderheid kwijt... en biedt vanochtend nog zijn ontslag aan aan de gouverneur. Het kabinet viel uiteen door een stroom van incidenten... binnen de ministersploeg. Leden zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en criminaliteit... of ze zouden geldproblemen hebben. Het vallen van het kabinet is slecht nieuws voor het eiland, zegt correspondent Dick Draaier. Het betekent vooral dat de financiële curatelen, waar Curaçao mee geconfronteerd is uh, door Nederland, dat die op dit moment uh, ja, stil ligt. En uh, ja, daar is eigenlijk geen tijd voor, want het tekort loopt aanzienlijk op hier op Curaçao. De regering in Willemstad had voor 1 september met een voorstel moeten komen voor het oplossen van de financiële problemen op het eiland. Noodweer op het Molukse eiland Ambon. Door overstromingen op zijn het volgens Indonesische media elf doden gevallen. Er worden ook nog mensen vermist. De regende de afgelopen dagen zo hard dat er modderlawines ontstonden. Veel huizen liepen onder en duizenden mensen zijn dakloos. De hulpverlening verloopt moeizaam omdat veel wegen onbegaanbaar zijn. Volgens de voorspellingen blijft het voorlopig regenen op Ambon. 3,7 miljoen mensen zagen gisteren Ranomi Kromovijojo een gouden plak voor Nederland binnenslepen. Goud is goud en. Alsjeblieft Nederland, hier is hij dan. De zegen van de zwemster trok donderdag de meeste kijkers. Maar ook andere zwemwedstrijden en sporten zoals het judo werden goed bekeken. En vandaag gaan de spelen uiteraard verder. En er zijn niet de minste sporten die op het programma staan. De atleten gaan namelijk beginnen. Verslaggever en die Houtkamp. We kijken natuurlijk toch vooral naar de Nederlandse. Met uh, Schippers en Broersen die op de zevenkamp beginnen vandaag. Kwalificatie, discuswerpen uh, Met Monique Jansen... Ik durf zelf te zeggen, de Olympische Spelen zijn vandaag echt begonnen. Want de atletiek is natuurlijk een van de uh, mooiste onderdelen van de Spelen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Over het noorden van het land trekken wolkenvelden met plaatselijke bui. In de zuidelijke helft schijnt op veel plaatsen de zon en is het overwegend droog. Er ontstaan stapelwolken en rond de middag kunnen in het hele land buien voorkomen. In de loop van de middag concentreren de buien zich meer op de oostelijke helft van het land en breekt in het westen vaker de zon door.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 Vooral in de middag is daarbij kans op onweer. en De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noordwesten... tot 24 graden in het zuidoosten. AMB Verkeersinformatie. Op dit moment één file. Die staat op de A59, Os richting Zonzeel. Voor knooppunt Hoijpolder, 6 kilometer. is het Radio 1 Journaal. Het is een keiharde aanval van de Partij van de Arbeid op de SP. Verkiezingscampagne lijkt te zijn begonnen. Het gebeurt vanochtend in het Algemeen Dagblad. Partijvoorzitter Hans Spekman die noemt Emiel Roemer, de leider van de SP, een risico. Peter Blok is in Den Haag. Peter, nou ja, de verkiezingscampagne is nu wel echt begonnen. Maar waarom doet Spekman dit? Ja, wat denk je? Um, hij ziet dat, uh, dat Emiel Roemer slapend rijk wordt. Ja, en de kat in het nauw die maakt rare sprongen, zullen we maar zeggen... Want uh, Roemer had 34 zetels in de laatste peilingen. En uh, de Partij van de Arbeid, vroeger altijd groot, nu nog maar 17. Maar dan uh, gebruik je woorden als een risicovol experiment... als de SP in het torentje terechtkomt? Ja, ja, want dan moet het uh, keihard gespeeld worden, dat spel. Uh, we kennen eigenlijk die woorden, hè? eerlijk, betrouwbaar... Ja, dat we wordt weten... ook gebruikt, dat is geen eerlijk verhaal. Dat zegt hij ook nog een keertje erbij. Ja, en het woordje eerlijk, dan gaan inderdaad alle alarmbellen rinkelen... en dan is het ook uh, gelijk uh, een koude of eigenlijk gewoon een oorlog... tussen die twee partijen op uh, links. Want, ja, eerlijk, dat weten we natuurlijk nog van uh, Bos en Balkenende. En uh, Wouter Bos is daar nooit meer van afgekomen van dat stempel. Dus ja, dat doet het altijd goed. Als je van iemand kunt zeggen dat hij oneerlijk is, dat is één. Maar als het blijft hangen... Dan, uh, ja, dan heb je toch uh, politiek-strategisch een uh, slag gewonnen weer. Ja, want als we het dan over de inhoud hebben... dan gaat het over met name de pensioenen. Want, uh, zeggen ze bij de Partij van de Arbeid... de SP kan gewoon niet waarmaken... dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar blijft. Ja, nou ja, Roemer is natuurlijk al iets gaan schuiven... maar uh, heel duidelijk is hij daar niet over. Dus in dat uh, opzicht moet je Spekman natuurlijk gelijk geven... Maar ja, uh, ja, wie vertelt uh, wel uh, het eerlijke verhaal... kan al zijn verkiezingsbeloften zwaar maken... Dat, uh, want op 13 september ziet de wereld er natuurlijk ook weer heel anders uit. Mm. Maar het is uh, natuurlijk wel degelijk zo. Het eerlijke verhaal: die pensioenleeftijd die kiest uh, Spekman natuurlijk ook niet voor niks. Want ja, de vakbonden die zijn eigenlijk uh, inmiddels uh, helemaal gekaapt door de SP. Of omgekeerd. En de Partij van de Arbeid uh, heeft het nakijken. En uh, die roemer die wordt slapend rijk. Dat uh, hebben ze wel gezien na het uh, check met uh, Job Cohen. Ja, precies. Dus nu kiezen ze voor uh, de aanval. Je zou aan de andere kant kunnen zeggen: van waarom. Uh, kiezen ze niet de aanval op de VVD. Want dat is toch het beleid wat ze helemaal niet willen. En de SP, daar hebben ze nog wel wat verwantschap mee. Sterker nog, ze hebben zelfs een lijstverbinding met de SP, zijn ze aangegaan. Ja, dat, uh, dat wel. Dus uh, ja, restzetels uh, delen, oké. Okay, maar daar houdt de liefde toch al uh, snel op. Ja, uh, Rutte is natuurlijk de natuurlijke vijand. Maar je wil natuurlijk toch het liefst die twee strijd krijgen. Want dan doe je echt mee uh, om uh, goud. Ja, en uh, om maar eventjes... Uh, weer goud aan te halen. Maar Partij van de Arbeid en uh, ja, de SP... De SP willen ze natuurlijk helemaal aan de kant gooien... en dan de strijd met de Rutte aangaan. Maar ja, dus ze hebben eerst de slag te winnen van de SP... en ja, daar ja. lijkt het allerminst op. Maar is dit niet ook gewoon wel... ik bedoel, ik snap de politiek-tactische overwegingen... maar is het niet gewoon ook ontzettend onverstandig? Want je had het net al over 13 september. Op 13 september moet er uiteindelijk toch gewoon... linksom of rechtsom een regering worden gevormd. En de SP is een dusdanig grote speler straks... dat die wel in een regering nodig zijn. En de Partij van de Arbeid wil daar ook wel aan meedoen. Ja. En dan, uh, ja, dan is die ineens uh, vast wat, uh, wat eerlijker. Als, uh, als je toch uh, mee wilt doen en ministers kunt leveren. Ja, dan, uh, dan zijn uh, er heel wat taboes weer die overboord gezet worden natuurlijk. Ja, en dan uh, kun maar je misschien dat best dat wel samengaan. Is dat dan wel allemaal vergeven en vergeten? Als je zo hard uh, er met gestrekt been ingaat? Nou, soms blijft dat heel lang hangen. Bij bossen en balken. En ze gingen wel samen regeren. Maar liefde is het nooit geworden. Dus uh, ja, je hebt er wel degelijk last van. Maar regeren kan. Dat heeft de geschiedenis is eigenlijk uh, recent nog wel bewezen. Is dit nu het eerste interview wat we zien? En zullen er meerdere volgen ook van andere politieke partijen? Kortom, is uh, de politiek ontwaakt uit de zomerslaap? Daar lijkt het uh, verdacht veel op. En die verkiezingen zijn natuurlijk al aanstaande ruime een maand. En dan is het al zover, 12 september. Um, ja, Spekman uh, heeft nu de aanval geopend. Maar ja, als je Emiel Roemer bent, wat zou je doen? Lekker de PVDA in het sop gaar laten koken. Tot zover het gratis advies van onze politieke analist uit Den Haag. Dankjewel Peter Peter Blok. Goed, we hebben het Peter over die verkiezingen van 12 september. Daar doet dus aan mee de SP en de PVDA. Zoveel is zeker. De VVD doet natuurlijk mee, in het CDA. En ik ga ze niet allemaal opnoemen. Er zijn 22 partijen die meedoen. En 12 van die 22 partijen die mee gaan doen aan die Tweede Kamerverkiezing op 12 september. Die zijn opnieuw. De hoofdstembureaus die beslissen vanmiddag over de geldigheid van de ingediende kandidaten te lijsten. Wat zijn nou de kansen voor die nieuwe partijen? We hoorden vanochtend Martijn van der Zanden al bij de soeverein onafhankelijke pioniers Nederland. En nu is hij aangekomen bij een andere nieuwkomer. Op lijst nummer 18 vinden we straks op 12 september in het stemhokje de Anti-Europa-partij. Voorzitter Frits van Dam... Ja, daar laat geen duidelijkheid over wat het, wat het is, hè, de anti-Europa-partij. Dat is duidelijk. Heel, heel duidelijk, twee dingen natuurlijk. Anti-Europa, de, de bemoeienissen van Brussel met uh, ons land. En anti-Euro, dat we vinden van uh, de euro uh, die uh, zeg maar met bakken tegelijk naar een bodemloze putten gaan. En daar zijn we echt ontzettend tegen. Daar kan ik toch net zo goed op Geert Wilders en de PVV stemmen. Ja, nou ja, Geert Wilders, uh, die, dat is een, de naam van de partij is natuurlijk anders en die heeft ook deze issue. Maar uh, voor ons is het heel duidelijk anti-euro uh, partij en uh, anti-euro. Maar wat is dan inderdaad het verschil tussen de PVV en de anti-Europa partij? Nou, wij zijn vriendelijker. <laughs> Ik denk dat wij een vriendelijke partij zijn en dat kun je niet van de PVV zeggen. Dat is het verschil? Dat is het grote verschil, ja. En we hebben natuurlijk toch inhoudelijk ook nog andere dingen. Maar voor ons is het duidelijk dat wij gewoon uit de Europese Unie moeten. En dat we moeten stoppen met de euro uh, te verspreiden in uh, zuidelijke landen. Bent u ooit eerder politiek actief geweest eigenlijk? Nee, nooit eerder. Politiek uh, actief geweest, maar ik ben zo kwaad geworden eigenlijk op die vijf miljard die uh, de jager uh, zeg maar, uh, in bodemloze putten uh, gooit. Dan denk ik van die vijf miljard, die had wel natuurlijk gewoon in ons land uh, geïnvesteerd kunnen worden. Zeg maar in een stuk werkgelegenheid. Zonder nu enorm over de inhoud te gaan discussiëren. Um, hoeveel zetels hopen jullie te gaan halen straks op 12 september? Vijf tot acht. Hoe reëel is dat? Heel reëel. Ja, want kijk, uh, het is reëel dat mensen echt zien... dat de euro naar het buitenland gaat... en niet uh, geïnvesteerd wordt in ons eigen land. Nou, dat is dan reëel, ik vind. Daar moet iedereen uh, tegen zijn. Jullie zijn natuurlijk een nieuwe partij. En nieuwe partijen, dat hebben we het, uh, ook al eerder kunnen horen... die hebben natuurlijk enorm moeilijk om de Kamer in te komen. Dat weten jullie ook? Ja, dat weten wij ook. Maar ja, ik denk dat wij toch kunnen uh, inspelen op het feit dat... Uh, de euro zeg maar, uit ons land vertrekt en dat mensen het ook zien. Ik bedoel dat zien heel veel mensen, die hebben het er ook over en zo. En dat ze zeggen van ja, maar dit willen we gewoon helemaal niet. De campagne komt er natuurlijk aan, Ja, daar hebben jullie enorm veel mensen voor nodig. Ja, dat valt wel mee, want inderdaad, het is uh, natuurlijk kort dag. En zoveel vrijwilligers hebben we niet. Maar we doen dat via radio en televisie en kranten en, en folders, zeg maar. Ook al uitgenodigd voor lijsttrekkersdebatten, jullie? Ja, verschillende. Maar er zijn ook commerciële bij. Ah, daar gaan we niet op in. Nee, nee. Nee. Nee, hoezo niet? Nou, dat kost geld. Bedoel, uh, geld kunnen we beter inzetten Gewoon in onze partijen. Die lijsttrekkersdebatten dat zijn vaak commerciële debatten. Nou, daar gaan we niet in, mee in zee. Dat is waar jullie dan zelf voor zouden moeten betalen om daaraan mee te doen? Ja, ja, ja. ja dat is een behoorlijk bedrag. Dat is bijna duizend euro. Dat is toch belachelijk. Dat geld hebben jullie hard genoeg nodig voor andere dingen? Ja, dat hebben we nodig voor andere dingen. Ja, nou, dat is gewoon een keus. Wij komen toch wel, uh, zeg maar, uh, in de publiciteit. Dat geloof ik gewoon. Want we hebben goede kandidaten. En uh, nou, die, die tikken behoorlijk uh, aan de weg. En in de Kamer, dat uh, geloven jullie ook? Daar gaan jullie ook komen? Ja, ik, ik denk dat het vijf tot acht uh, zetels wordt. En dan uh, kunnen we echt uh, uh, ja, de zaak hard maken. Dan gaan we natuurlijk. K uh, kijken naar uh, andere partijen die een beetje hetzelfde standpunt hebben... en proberen we gewoon uh, aansluiting te vinden. Hoe doet de anti-Europa-partij het in de peilingen? Nou, dat, de, die staan er nog niet in. Hè? Nee, dus geen enkele nieuwe partij staat in de peilingen. Maar uh, ik denk dat dat snel naar boven gaat. Ja, van nul naar... Je weet het niet. Dat weten we in ieder geval op 12 september. Dan zijn die verkiezingen de anti-Europa-partij dat Lijst 18. Martijn van der Zanden was op bezoek bij ze. Is het stopzetten van vergoeding van dure medicijnen... voor zeldzame ziektes een schending van mensenrechten? Dat hoort u zo. Tamara Bruggemans met nog her en der vielen. Ja, alleen op de A59, Bert, als richting Zonzeel... daar staat voor knooppunt hooipolder 5 kilometer. Radio 1 Sportzomerbus. Hij is extra vroeg opgestaan, Mark Robin Visser, want hij is vandaag afgereisd naar Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Mark Robin, nou, heb je al die schapen op de weg gezien? Die koeien, is het allemaal zo idyllisch? Nou, ik kon gewoon doorrijden, Bert. De koeien stonden keurig in de wei, achter een hek... En de oprijlaan naar het prachtige kasteel waar ik nu ben, Kasteel Ter Worm, was gewoon helemaal vrij. En luister nou eens naar het geluid, dit heerlijke, wilderige geluid van dit prachtige fontein die hier staat. Rood huis, prachtige tuin. Ja, daar word je toch vanzelf heel rustig van. Ik ga even op een bankje bij de fontein zitten. Bij Gerrit van Vechel van Parkstad Limburg, daar bent u de voorzitter van. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een heerlijke plek is dit, dit kasteel. Ja, fantastisch. Daar zijn we ook trots op. Heeft u alle. vast niet voor niks uitgekozen om hier af te spreken? Uh, nou, het is onvermijdelijk. Ik bedoel, ik vind ook dat jullie dit gezien moeten hebben. Het jammer dat de luisteraars dat niet kunnen zien. Maar uh, ik zou zeggen, kom uh, naar het kom kijken. Het is echt de moeite waard. Ja. Meneer Van Veghel, u bent voorzitter van uh, Parkstad Limburg. Een van de acht uh, stadsregio's in, in Nederland. Wat betekent dat eigenlijk als je daar voorzitter van bent? Wat ben je dan? Een soort superburgemeester? Uh, nee, je bent uh, voorzitter van een regionaal bestuur en het is verlengd lokaal bestuur. De gemeenten die hebben een deel van hun taken op het terrein van ruimte, wonen en infrastructuur en economie bij elkaar gezet. Omdat er afhankelijkheden zijn tussen die gemeenten en daar geef ik leiding aan aan dat bestuur. Ja. Je uh, zal er maar wonen. Ja, je zal er maar wonen, zeg. Maar uh, de luisteraars en ook de televisiekijkers... zal het niet ontgaan zijn dat Zuid-Limburg behoorlijk uh, aan de weg timmert. Je zal er maar wonen. Die campagne die loopt al een tijdje mee. Waarom horen wij die spotjes de laatste tijd zo vaak? Uh, die, je hoort die spotjes omdat wij uh, willen laten zien dat we er zijn. Ja. Onbekend maakt, onbemind. Het is belangrijk dat je laat zien wie je bent en wat je kunt. En we nodigen iedereen uit om dan ook hier te komen kijken. En met ons deze regio nog mooier en interessanter te maken. Nou ja goed, ik heb die sportjes zo vaak gehoord... dat ik inderdaad toch uiteindelijk geprikkeld werd... en met de sportzomerbus hier gekomen ben. Dus missie geslaagd, zou ik zeggen. Mooi, eerste ja. resultaat binnen. Maar voelen jullie hier zo uh, onbemind? Nou, niet onbemind. Uh, ik voel me hier in een warm bad. Het zijn warme mensen hier. Alleen vanuit Den Haag constateren we dat de regio, Parkstad, maar eigenlijk ook een beetje Zuid-Limburg... niet meer een regio van nationaal belang dreigt te zijn. En dat heb je in heel Europa met perifere regio's. Dus je moet ze nu en dan aan de bel trekken. Dat zijn van die golfbewegingen. Je ziet ook dat Groningen dat doet. Ja, en er gaat zich... niets boven Groningen. Ja, en ik zou zeggen, er gaat alles in Zuid-Limburg gebeuren. En specifiek is in de regio Parkstad. Dus dan zijn we bij elkaar. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen, er gaat niets onder Limburg. Nee, dat moet je vooral een beetje raar zijn. Nou, er gaat niets onder. Er is heel veel onder Limburg, dus wij zouden ook iedereen willen uitnodigen om dat onder Limburg. We liggen hier op een steenworp afstand van Aken. Aken heeft een toptechnische universiteit. De Duitse economie, Noordrijn-Westfalen doet het heel goed. Dus ik denk dat er ook voor ondernemers en voor mensen die iets willen hier heel veel ruimte is. Ja. Bovendien zit je hier ook met een interessantere kostenstructuur. Dus ja. Wat krijgt u nou? Een kostenstructuur? Kostenstructuur. Als je ja? een bedrijf wilt beginnen... en je moet uh, 200 euro de meter voor een stuk grond betalen... en je kunt hier aan de slag voor 60 euro de meter... Ja. Ja, dan uh, zeker in een tijd van crisis, ja, dan zou ik zeggen, we komen vooral hier. Ja. Ja, ja, U maakt u nu ook weer een mooie reclamespot van. Maar dan toch maar even de vraag. Werkt het ook? Merken jullie dat die spotjes... dat het enige zin heeft, los van dat de sportzomerbus er hier nu is? Nou, kijk, je moet natuurlijk veel meer doen dan alleen maar zo'n spotje... Ja. Maar zo'n spotje, dat is ook goed om te laten zien en te horen dat je met die dingen bezig bent. Het is beeldvorming eigenlijk, hè? Het is beeldvorming en het is ook... Beetje blijven. overdreven ook, met je koeien. Uh, ja, kijk... Heeft je koeien de, in de tuin? Uh, ik, ik, kan, ik kan vanuit mijn raam de koeien je zien. Je ze zien, ja. Maar dat is toeval. Ik heb, ruiken. ik heb het geluk dat ik op een hele mooie plek woon. Ja. Ja, precies, want niet iedereen woont op een mooie niet... plek. Laten we dat ook even zeggen. Dat is ook, zo. Ja. dat is ook zo. En ik gun iedereen een mooie plek, maar daar gaan we natuurlijk aan werken. Gerrit ja. uh, van Vegel, hartelijk dank. We blijven nog even lekker bij deze fontein uh, heerlijk wilderig zitten. En dan ga ik straks nog even verder naar Maastricht, naar de Bright Side of Life. Dank u zeer. Succes. Goed uitheerlijk. Ja, Tot straks. Mark Robin Visser. En straks in de sportzomer meldt hij zich weer. Uit Maastricht dus dan. Vandaag schrijft de 16-jarige Wotjan sja een judoka uit Saudi-Arabië geschiedenis. Even over half elf. Dan betreedt ze de tatami... en wordt ze de eerste vrouwelijke atlete... die ooit deelnam aan de Olympische Spelen namens haar land. Ga erover praten met Gauri van Gullik... van de afdeling Vrouwenrechten van Human Rights Watch in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat ze zich uh, bewust is van het historische moment als ze de mat oploopt? Ik denk het. Het is fantastisch dat ze dit kan doen. Het is een enorm belangrijk moment voor, voor al die meisjes en vrouwen in Saudi-Arabië... die helemaal niet aan sport mogen doen. Uh, dus ik neem aan dat ze het weet. Maar ze wordt natuurlijk heel erg afgescheiden gehouden en gefocust op haar sport. Dus we zullen zien. Ja, want er is een heleboel over te doen geweest. Hè? De regels zijn speciaal zelfs veranderd. Nou, het het, ze zij, zij mag meedoen omdat er in de regel staat dat er een aantal mensen mee mogen doen die net onder het niveau zitten van de Olympische Spelen. Maar uh, waar het heel belangrijk voor is dat ze meedoen, om bijvoorbeeld om de, om de vrouwengelijkheid te bevorderen of om te zorgen dat ieder land deelname heeft. Um, ja. Daar dus daarom is ze aan het meedoen. Ja? Dat, dat is, laat maar zeggen, uh, het, het niveau, maar het gaat natuurlijk om die hoofddoel. Oh, het ho ja, natuurlijk. Nou, ja. Dat was nog een hele strijd, inderdaad. Um, ze, hebben, ze zijn tot een oplossing gekomen. Uh, ze hebben dat ook vaker gedaan, ik geloof in de Aziatische Spelen... Um, dat er een bepaalde hoofddoek werd gemaakt die, uh, die veilig is... maar die voor haar ook voldoende is. Dus ze zijn tot een oplossing gekomen. Op ja, manier. want dat was het aspect dan vooral. Het moet ook veilig zijn voor uh, de tegenstanders dan, dan weer ook uh, met name. Is het moeilijk? Um, want zij is nu de eerste atlete uit Saudi-Arabië... die mee gaat doen aan de Olympische Spelen. Dus een voorbeeld. Maar is het moeilijk om in Sa Saudi-Arabië als vrouw uh, te sporten? Absoluut. Het is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Uh, het is het enige land ter wereld waar vrouwen niet mogen sporten op school, bijvoorbeeld. Er is geen enkele infrastructuur voor vrouwen. Um, en dat is natuurlijk onderdeel van een veel groter probleem in Saudi-Arabië... Um, waar vrouwen zeg maar juridisch een beetje als kind worden beschouwd... omdat ze voortdurend toestemming moeten vragen als ze naar buiten gaan, als ze reizen, als ze werken. Uh, dus het is verschrikkelijk moeilijk voor vrouwen om, om op een goed niveau te komen in Saudi-Arabië. Ja, en het is eigenlijk een soort mazzel, want uh, haar vader heeft haar getraind, hè? Bah, dat zij hier zo op deze Olympische Spelen staan. Absoluut. Ik bedoel, het is, een, het is echt heel erg bijzonder dat ze, dat, dat, dat gelukt is. En, en het is ook een hele lange strijd geweest. Maar daar moeten we ook echt het IOC wel dankbaar voor zijn. Ik denk dat zij het goed hebben aangepakt uiteindelijk, na vele jaren pushen en na vele jaren internationale druk. Um, maar het is bijzonder dat ze er staat. En ik denk dat het wel een invloed zal hebben in het land zelf ook. Want gaan er veel mensen in Saudi-Arabië vandaag kijken? Ik denk het wel, en dat is positief en negatief. Ze zijn ook uh, negatief bejegend, dus ze zijn hoer genoemd, bijvoorbeeld uh, heel, heel negatief benaderd. Maar natuurlijk, wij weten dat er ook heel veel vrouwen en meisjes zijn die zelf sportclubs opzetten in Saudi-Arabië die dit heel erg gaan volgen. Um, die zijn nu ook op Twitter en ik, ik, ik zie ze al bezig, dus ik weet zeker dat het voor hen heel belangrijk is. En vandaag is het meedoen belangrijker dan het winnen. Echt absoluut. Ja, <laughs> ja absoluut. Nou, mevrouw Goorleek, ik dank u wel voor uh, uw toelichting. Hartelijk bedankt, vrijdag. Dankjewel, ook van de afdeling vrouwenrechten van Human Rights Watch was dat. De vergoeding voor dure medicijnen voor de ziekte van pompen en fabrie... Die kan niet zomaar worden stopgezet. Martin Buis is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit... en hij noemt het een schending van het mensenrecht. College voor zorgverzekeringen adviseert om dure medicijnen... voor zeldzame ziekten uit het basispakket te halen. Meneer Buijzen, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom is het een schending van het mensenrecht? Het is zo dat Nederland partij is bij enkele mensenrechtenverdragen. waarin onder andere het recht op uh, toegang tot, uh, tot gezondheidszorg is, uh, is erkend. En, en het, het recht op toegang tot uh, gezondheidszorg betekent ook het recht op hele dure medicijnen? Nee, nee, dat niet onmiddellijk. Het is zo dat, uh, dat elk land natuurlijk beperkte middelen heeft. en uh, geacht wordt daar keuzes in te maken. Maar het uh, punt is een beetje dat uh, ooit het besluit is genomen om deze misschien niet al te werkzame geneesmiddelen. Te vergoeden. En uh, het mensenrecht op gezondheidszorg steekt zo in elkaar dat je eigenlijk niet terug kunt als je eenmaal dat soort van besluiten genomen hebt en je hebt de toegang tot uh, gezondheidszorg voor bepaalde categorieën van patiënten geregeld, dan, uh, dan mag je niet zomaar meer terug. Is dat dan een dus... soort onomkeerbaar besluit? Ja, dat is een van de aspecten van dat bijzondere mensenrecht. Uh, het mensenrecht uh, op gezondheidszorg moet, zoals dat dan heet, progressief verwerkelijk worden. En dat betekent dat uh, voor iedereen uh, de gezondheidszorg eigenlijk alleen maar beter mag worden en niet slechter. Maar dan kan je nooit een vergoeding afschaffen dus? Uh, nee, je moet, je moet uh, intelligent omgaan met, uh, met de samenstelling van je pakket. Dat wil zeggen dat je natuurlijk mag zoeken naar alternatieven. Maar ook voor deze mensen zal het moeten zijn dat uh, de geneesmiddelen beter moeten worden. En natuurlijk ook goedkoper, maar vooral ook beter. Nou ja, dat tweede, daar zegt u wat, natuurlijk ook goedkoper. Maar als dat nou niet het geval is? Ja, dan is het helaas zo dat uh, het mensenrecht zo in elkaar steekt... dat je daaraan vastzet. Ja, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden... het college uh, had dit advies... want we spreken overigens nog steeds over een advies voor de helderheid... had dat nooit ja. mogen geven. Het is inderdaad een advies... En dit soort van besluiten worden in Nederland altijd uh, door de politiek genomen. Dus als het gaat om de samenstelling van het pakket... en welke geneesmiddelen wij wel of niet collectief gaan financieren... Maar dat, dat wordt meestal besluiten. overgenomen. Hè? Ik bedoel, we hebben er nu een hele maatschappelijke discussie over... maar uh, al anders wordt het altijd bijna klakkeloos overgenomen. Dat klopt, dat klopt. Maar het is uh, niet alleen een economisch verhaal. Het gaat niet alleen over uh, nee, kosten mijn, en maar mijn, mijn vraag ging erover. Eigenlijk had dus het college dit advies dan niet mogen geven. Uh, dat weet ik niet. Ik, uh, het is in ieder geval nou ja, zij dat... gaan uit ook van, dat, uh, van het financiële argument. Ja, juist. Nee, maar het, het, het punt is nu juist dat niet alleen het financiële argument ertoe doet. Um, het, het is zo dat... De politiek, wanneer de politiek dit soort van besluiten moet nemen... naar meer dingen te kijken, heeft dan alleen maar de kosten en de baten... van dit soort van uh, therapieën en geneesmiddelen. Ja. Die ruimte waarin dat soort van besluiten genomen moeten worden... is op een hoger niveau, op het niveau van het mensenrecht... gewoon min of meer voorgestructureerd. En bepaalde besluiten kun je eigenlijk eigenlijk niet nemen. Nee. Nou ja, politiek... ik, ik, ik snap uw uh, analyse van het geheel. Ja. Maar de politiek zit dus met dan de vraag van... wat moeten we dan doen? Uh, we hadden hier uh, van de week mevrouw Dupuy, Ethica... en ook lid uh, VVD Eerste Kamer. Die zei, en misschien moet je ook in de voorselectie... dan maar eens uh, heel goed uh, gaan kijken... of je mensen met dit soort zeldzame afwijkingen... of je die wel uh, op de wereld wil hebben. En dan zeg ik het heel hard. Nou, ik weet niet of ik... Uh... Of ik mij met, uh, met, met, uh, tegen die lijn van redeneren aan kan bemoeien als, uh, als jurist. Wat je moet doen is, wanneer je besluiten neemt bij, uh, bij uh, het al dan niet collectief financieren van geneesmiddelen, is heel goed kijken wat, wat je ervoor krijgt. Ja. Er is ooit uh, het besluit genomen om dit soort van geneesmiddelen uh, collectief te financieren. en Het is misschien de vraag of dat destijds op, uh, op, op alle mogelijke informatie die er zou kunnen zijn, uh, is gebaseerd. Ja, en dat moet je maar, dus nu, nu niet afschaffen, zegt u eigenlijk met nee. zoveel woorden. Want uh, dan nee. schenk je ook het mensenrecht. Nou ja, dit, Het pleidooi uh, is in de kern, is het, uh, het me helder, uh, meneer Buizen. Okay. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Martin Buizen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. En dan uh, wordt het tijd om uh, naar Londen toe te gaan. Eens kijken of daar Felix of Willemijn zit. Wie uh, van de twee wenst het woord te voeren? Niemand. Hallo Felix, hallo Willemijn, hallo ja, zitten, Londen. Ik, ja, we zitten er allebei. Je moet gewoon die schuiven open doen, eh, nou, Felix, dat, dan ben je, ben je te horen. Nee, wat, ik lag even onder de tafel, want er was een knopje. Het uh, was niet goed afgesteld. En er bleek dus een, een draadje uiteindelijk te zijn dat niet goed zat. Oké, okay. een excuus. Een uh, aanvaard. Een, een nieuwe dag, nieuwe kansen. Uh, ja. Wat brengt ons vandaag? De Atletiek gaat beginnen. De Atletiek gaat beginnen? Nou, dat volgen we natuurlijk zoals je van ons gewend bent op de voet. Uh, Daphne. Wat heb er van gehoord. Daphne. Oh, dat is die Meerkamster. Ja. Die is ongelooflijk goed. Die is van Helles. Dat is een, een talent zonder weerga. En het is natuurlijk de vraag uh, wat zij gaat bereiken. Het is nog pas de eerste dag. Dus we moeten even afwachten wat het wordt. Nadien Broersen niet te vergeten. Ja, uh, atletiek is toch een uh, hele bijzondere sport. En ik ben heel erg benieuwd wat ons land allemaal gaat opleveren. En natuurlijk nu vandaag ook nog uh, de laatste dag van de, van de heats. En de halve finale bij het zwemmen. En dan morgen stopt het zwemmen met de finales. Wow. Ja. Het lijkt me een mooie einde van deze bijdrage vanuit Londen voorlopig. Tot zover uh, Londen. Heel veel plezier daar, sir. Felix dag. en Willemijn, Dag. Nee, ik hoor niks. Het gaat niet goed hier. <laughs> Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer van het Hek. Heeft u iets op uw lever? Ik moet daar klagen over eh, de heer Smeet. Of iets heel anders? Hé, hey, maar heb je gehoord van Louis van Gaal? Ja, heb ik gehoord van Louis van Gaal. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. Goedemiddag mevrouw van Haring. Maar bent u er weer? Goedemiddag. Ja, ik ben er weer. In gesprek met van het Hek. Ja. De paarden komen ook vandaag hè, mevrouw van Aarings. Maar de dressuur vandaag? gaat beginnen. Ja, de dressuur gaat beginnen. Oh, dat is 1101. Mooi hè?